NOS Nieuws van 5 uur. Dit is Mautscher. In Bangladesh is de politie begonnen aan de bestorming... van een restaurant in de hoofdstad Dhaka. Gewapende mannen houden daar al urenlang tientallen mensen vast... onder wie zeven Italianen. De groep viel het restaurant in de diplomatieke wijk... s'avonds binnen. Daarbij werd geschoten. Ook gingen explosieven af. Twee agenten kwamen om het leven...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 Buma wijt het probleemgedrag van jongeren... aan de toegenomen individualisering van de maatschappij. Militaire dienstplicht kan volgens hem het verband terugbrengen. Voor het eerst komt de Amerikaanse regering... met cijfers over slachtoffers van drone-aanvallen. Sinds begin 2009, eind vorig jaar... werden in Pakistan, Jemen en Afrika ruim 2500 terroristen gedood. Oorlogsgebied wordt niet meegerekend. Het aantal burgerdoden zou rond de 100 zijn... Maar mensenrechtenorganisaties denken aan 200 tot 900 doden. De atleet Usain Bolt heeft zich geblesseerd teruggetrokken uit de Jamaikaanse kampioenschappen. Het toernooi geldt als kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen in Rio. Bolt zou vandaag de finale van de 100 meter lopen, maar volgens lokale media heeft hij een hamstring blessure. Hoewel Bolt nu de officiële kwalificatie voor de Olympische Spelen mist, kan hij nog dispensatie krijgen van de Jamaikaanse Unie. Het weer opklaringen, op de meeste plaatsen droog, overdag geregeld zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden en dan waait een stevige wind. Morgen weinig verandering, de komende week wordt het warmer. En dit was het. En... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. That's wrong.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 Ja. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. GFM. Where do we go? Nobody knows.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 Dat je niet hoeft te gaan, schat, ga schat, want je moet. Bro